Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De opvang van ruim 400 asielzoekers in Zomeren in Brabant gaat gewoon door. Afgelopen nacht was er een brand in een kampeerboerderij... waar de asielzoekers vanaf volgende week worden opgevangen. En Later bleek dat de boel is aangestoken. De burgemeester van Zomeren noemt het een... gruwelijke, in mijn woorden, soort terreuractie... die op deze locatie is uitgevoerd. Een actie die totaal niet past bij Zomeren. Het kan nooit dat geweld de oplossing is voor een verschil van mening. De afgelopen tijd demonstreerden mensen in het dorp tegen de nieuwe opvangplek. En lekker nieuws voor oud- leraren en ambtenaren, want hun pensioenen gaan flink omhoog. Met 12 procent. Gebeurt vooral vanwege de inflatie. Volgens pensioenfonds ABP hebben ze nog genoeg geld over om de stijgende prijzen te compenseren. En dat is goed nieuws voor bijna 1 miljoen gepensioneerden. En het afgelopen jaar is een record aantal mensen van buitenaf naar het Verenigd Koninkrijk gegaan. Het gaat om iets meer dan een miljoen mensen. Het gaat vooral om Oekraïners die vanwege de oorlog zijn gevlucht. Ook zijn er veel vluchtelingen illegaal het land binnengekomen via het kanaal. En door de hoge energieprijzen en de stijgende inflatie gaan we steeds meer op de kleintjes letten. Vooral mensen die het al niet breed hadden en al vaste klant waren bij de voedselbank... moeten nog meer uitgaven gaan schrappen... Nu de feestdagen in zich zijn, betekent dat geen kerstboom en zeker geen oliebollen. Oliebollenbakker René uit Breda heeft daar wat op gevonden. We hebben deze bollen laten drukken als ze naar de voedselbank gaan om hun pakketten op te halen. En dan is het net wanneer de mensen het zelf uitkomt, kunnen ze de oliebollen ophalen. En dan hebben ze dus lekker verse oliebollen in huis. En of dat smaakt, zo'n gratis bol? Hij is niet vet. Hij is lekker compact. Dat is gewoon een hele goede oliebol. Ja, ik kan alleen maar lachen. Dat is het enige wat ik kan doen. Krijg je nog het weer? De komende uren is het nog droog. Later vanavond begint het langs de kust te regenen. En die buien trekken vannacht naar het oosten. Morgen zon en wolken. Dan ook kans op een bui en een graad of elf. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is vooral heel veel vertraging voor het verkeer bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam. Want daar zijn meerdere ongelukken gebeurd. Op de ring Zuid sta je vast bij Amsterdam buiten Veldert. De vertraging is daar meer dan een uur en er zijn twee rijstroken dicht. Dat is voor het verkeer vanaf de Ring Oost richting Den Haag en Rotterdam. Op de Ring Noord sta je ook vast door een ongeluk... bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. Daar is één rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Verder is de druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Apkoude en Knoopend-Amstel. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... doe je er 10 minuten langer over tussen Hoofddorp en Roelofaar en, Sveen. en het rijdt langzaam op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Alsmeer heb je een kwartier vertraging...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 Dacht het kan maar niks te hard. Alles hapert, alles zwart. Dit nummer, uh, want uh, ik had hier uh, ooit een collega rondlopen in de persoon van Walter Sands. En ik zit daar naar de ZFM TV te kijken. Wie stiekem belt? Walter Sands. <lacht> dat was wel heel bizar. Uh, Veline, want dat, uh, dat is het nummer wat uh, we proberen te hebben bereiken tot een hit. Het is alleen een cult-hit geworden hier in, uh, in Zandvoort. En voor de rest nergens bij. Hij gaat ook nog ergens anders voor die nummer, daar kom ik zo nog op. Um, dat is bij de top 53 van onze konijnen van Regenboog Radio. Rainbow Radio, 19 december. Wij, tussen 6 en 7, doen dan een soort warming up. En daar zit Feline dus ook in. Er zit nog meer muziek in, wat gerelateerd is aan de Regenboog Community. Dan weet je dat ook alvast op 19 december. Schrijf ik van, vast op vanaf 7 uur op de Zandvoortse Radio. Gewoon even weer wat uh, muziek. Hij zat vroeger in Oasis en vele jaren later had hij toch zin om zelf nog iets uit te gaan brengen onder het noemen van de high-flying birds. Hier is Noah Gallagher en Black Sun. Ik ben even de titel van het dubbel uh, kwijt hoor. The money you're counting And I hope you got it all Nature is dancing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 Deze Hanneke Laura uit Den Haag. Turn the Tide. Eerder dit jaar uitgebracht. Uh, en dat uh, is iets waar zij heel erg druk over maakt. Namelijk het uh, klimaat. En daar heeft het uh, alles uh, mee te maken. Daarvoor hoorde je Noah Gallagher en Black Star Dancing. En als we toch over wat uh, meer activisten hebben in navolging van Hanneke Laura... dan komen we uit bij deze heren. Oftewel in ieder geval maatschappelijk betrokken... Want dit was dan niet met het klimaat te maken, meer met de afkomst van mensen en mensen die in de verdrukking kwamen. Van Midnight Oil, een iets wat minder bekend nummer, maar de Blue Sky Mine was toch wel een hele grote hit geweest in Australië zelf. The shareholders they're crossing their fingers. They pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night.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 Zit ik op een gegeven moment een beetje te kijken naar uh, zeg maar het, uh, de tijd uh, van dit nummer. Het er staat ergens 657. Nou, dan kom ik even wat uh, bedroog uit. Want ik heb uh, ineens een uh, dikke minuut uh, die ik nog even vol moet kletsen voor het laatste nummer. En tot aan de halflijn van het nieuws van half 7. Uh, kom ik allemaal weer uit. Mansion X met, met 'Got to Have Your Love. Want uh, in het vorige uur heb je hem voorbij gekomen in de coverversie van Liberty X was een uh, hit in de jaren negentig. Maar het origineel is toch echt uh, van deze Metronics. Is trouwens een producer. En toch, als je dit hoort, is het een van de eerste uitvoeringen van uh, de hip-hop. De uitvinders van de hip-hop. Daarvoor Midnight Oil met Blue Sky Mine. Dat ging over de gezondheidsproblemen van de mijnwerkers al daar. En Peter Garrett, een van de, de oprichters van die band, Midnight Oil. Is toch al een uh, bevlogen en sociaal betrokken man. En dat heeft hem nog wat opgeleverd ook, want onder het kabinet Rudd, Kevin Rudd, in Australië, werd hij ineens minister voor milieu, erfgoed en kunst. En dat heeft hij, daar heeft hij dat uitgevoerd. Dus ik denk dat hij op basis van al die kwaliteiten die hij in die songs van Midnight All heeft verkondigd... dat hij daarom ook uiteindelijk daar terecht is gekomen. Nou, we hebben nog één nummer. Die, die kunnen we ook makkelijk draaien, want het is een nummer van zes minuten. Tenzij ik het weer helemaal mis heb met, met alles. Maar daar ga ik even nu van uit. En die is van de goede oude Rolling Stones. En ze maken nog steeds... Nou, wat zeg ik? Ze treden nog steeds op. Dat is één ding wel wat het zeker is. Emotional Rescue! Change your mind. I'm so I love with Er ook echt 6 minuut negen. En wat denk je, ja, hij haalt hem gewoon in. Dit is uh, gewoon een, uh, iets, iets, iets... wat de story of my life is, eerlijk gezegd. Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik, uh, ik, ik haal altijd rekening met uitroetjes En dat soort dingen. En toch gebeurt het weer. Uh, Van Donschot haalt uh, gewoon de tijd in. Nou. Here we go again, my friends. Here we go again. D.F.M. Voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks urenlang overleg hebben de Europese energieministers nog geen akkoord bereikt over het prijsplafond op gas. Het was al de tiende keer dit jaar dat de ministers hierover vergaderden. Een man uit Assen is veroordeeld tot 12 jaar cel met TBS voor doodslag op zijn partner. De man van 53 wurgde zijn vrouw in 2020 en verstopte haar lichaam twee jaar lang in een dakkoffer in een garagebox. De opvang van 450 asielzoekers in zomeren in Brabant gaat gewoon door. Ondanks de brand van de afgelopen nacht in de opvanglocatie. De eerste groep van 225 mensen komt waarschijnlijk maandag al. Het weer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Met af en toe een bui. Het wordt morgen zo'n 12 graden. En er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Kijk even op de Facebook pagina van Zetten van Bestandwoord en dan zie je dat 19 december iets speciaals staat te gebeuren. Namelijk top 53. Gemaakt door onze vrienden van de Regenboogradio. Radio. Vanaf 7 uur. En deze, daar zou je dus op kunnen stemmen van Winnie Moore. I don't know how to be fun. I don't know how to be fun. ...want dat is een uh, Nederlandse muzikant. Barefoot Taart, en daarachter Michael Speelt... ...samen met Maggie Riley en Two France. Lange uitvoering van uh, deze dame. En dat is ook alweer een uh, tijdje terug... ...want ik heb het over de jaren tachtig. En de dame in kwestie kwam uit Duitsland... ...en later is ze getrouwd met Michael Cretu. Wie is dat? Dat is die man van Enigma. Weet je het nog? Met die Gregoriaanse nummers uh, aan het begin van de jaren negentig. Maar dit is toch echt Sandra zelf met In the Heat of the Night. Ik met Digging in the Dirt. Uh, was een van de nummers van het album As. Volgens mij was het uh, het eerste singeltje wat hij daar vanaf uh, had uh, gehaald. Daarvoor Sandra met uh, In the Heat of the Night. Het was uh, destijds de opvolger van Maria Magdalena. na mij weten dan. En als het niet zo is, dan uh, mag je daar een uh, bericht over sturen. En dan krijg ik volgende week kant op mijn sodomieten dat ik het verkeerd heb. Maar goed, dat terzijde. En... Dat is een beetje ook het einde van deze zandwoord draait door. 22 december, eh, schrijf maar op eh, in je agenda... want in Alternative FM komt er een hele leuke band te spelen. Eigenlijk is het een beetje, ja, min of meer dance. Zo kun je het wel noemen. En ze komen we uit de buurt. Ik heb het over een Low loo Uit Haarlem. En die komen speciaal voor ons een aantal uh, nummers laten horen. Dat gebeurt in een hele speciale versie. Een van de nummers die ze mogelijk gaan spelen is Dit Evolver. Spreek je zo.